Twee uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwacht dat de terugtrekking van de Nederlandse politietrainingsmissie uit Koenders. een maand eerder zal zijn voltooid. Defensie denkt dat alles zo voorspoedig zal verlopen dat de terugtrekking al op 1 oktober is afgerond. Morgen komt er een officieel einde aan de trainingsmissie die twee jaar geleden begon. Ongeveer 850 Afghaanse agenten en onderofficieren hebben in die tijd een basis of aanvullende opleiding van de Nederlanders gekregen. Vanaf morgen worden de trainingen voortgezet door de Afghanen. De Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA spioneert in Duitsland... op nog veel grotere schaal dan eerder werd gedacht. Het de tijdschrift Der Spiegel heeft dat gezien in de geheime documenten... die afkomstig zijn van klokkenluider Edward Snowden. Iedere maand zouden de Amerikanen 500 miljoen telefoontjes... e-mails en sms'jes afluisteren en bekijken. Volgens Der Spiegel wordt Duitsland daarmee even scherp in de gaten gehouden... als bijvoorbeeld China of Irak. Een Nederlandse Irakees die eerder deze maand ernstig gewond raakte toen hij na een voetbalwedstrijd door veiligheidstroepen in de stad Karbala in elkaar was geslagen, is vannacht overleden. Dat heeft zijn familie gemeld aan de NOS. Vluchteling Mohammed Abbas had de Nederlandse nationaliteit, maar hij was teruggegaan naar Irak om voetbaltrainer te worden. Volgens zijn familie werd hij door veertig man in elkaar geslagen. Hij raakte in een coma waar hij niet meer is uitgekomen. Tijdens de nacht van Assen, die voorafgaat aan de tt racers is een meisje van 17 gewond geraakt... doordat er een wijnfles in haar gezicht werd gegooid. Volgens haar vader werd ze ook nog eens beroofd van haar geld... toen ze gewond op de grond lag. Hij heeft op Facebook foto's van zijn gewonde dochter gezet... en een beloning van 2500 euro uitgeloofd... voor de tip die leidt tot de flessen gooien. Het meisje moest vanwege een diepe snee op de neus... ook door een plastic chirurg worden behandeld. Het slachtoffer zegt aangifte te hebben gedaan... De politie heeft die niet kunnen vinden in het systeem. Het weer. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon flink schijnen. Alleen in het oosten zijn er meer wolken en kan misschien een bui vallen. Bij niet al te veel wind wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie files bij de werkzaamheden op de A7... van Amsterdam naar Den Oever bij Avenhoorn, 2 kilometer. Richting Amsterdam bij, de, bij Horen, 2 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel, 2 kilometer file. Nog altijd een lange file op de A27 vanuit Breda naar Utrecht voor de brug bij Gorkum, 9 kilometer. Nog een spoedreparatie aan de vangrail is de rechterrijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Baanvol, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de N57 van Ouddorp naar Rotterdam bij Goede Reden, 3 kilometer.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 Buurtlink.nl sme advies en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. En we hebben weer een zware valpartij hoor. Aan de finish wordt nog steeds hard gewerkt om die bus weg te krijgen. Ik weet echt even niet wat te zeggen man. Ongelooflijk hé. Nou, de kat heeft de muis nog steeds niet te pakken. Ja, in één keer kregen we door.. Uh... Wel vijfde keer van ja, de finish is toch op de finish. Hij pakt hier de overwinning in de etappe. En pakt ook meteen de eerste gele trui. Uh, historisch voor mij en historisch voor mijn team: Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Vilar, Steven Dalebout, Jurgen van den Berg en Dioren De Graaf. Goedemiddag, dag 2 van de Radio Tour de France. Met Marcel Kittel van de Nederlandse Argos Shimano-ploeg in het geel. En ook wel leuk om te vermelden, de 19-jarige Danny van Poppel in Het Wit... gaan de renners van Bastia naar de geboorteplaats van Napoleon Ajaccio. De eerste beklimmingen komen eraan. Lippens, we zijn, Gio Lippen, ze zijn uh, nog geen half uur weg. Hè? Gebeurt er al veel? En voorlopig reizen nog uh, gewoon lekker langs de kust. Uh, straks buigen ze af in de richting van de bergen. En ja, er gebeurt best wel weer wat. Want we hebben een kopgroep met een Fransman, een Canadees, een Spanjaard en één Nederlander. En die Nederlander is dezelfde als gisteren. Lars Boom is mee in de ontsnapping. De voorsprong op het peloton 227. En wat is het hier. Fantastisch mooi. Louis Dekker, de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Um, voor het thuispubliek was het eigenlijk al geslaagd he? met Lewis Hamilton op pop. Position. Zijn ze nog zo blij daar? Ja, en na één ronde wordt het alleen maar mooier. Want Lewis Hamilton is er vandoor. Zijn teamgenoot Rosberg verplutst een start, start een beetje. Vettel rijdt tweede. En de concurrenten van Vettel, die domineert in het wereldkampioenschap. Die concurrenten, Alonso en Raikkonen, zijn echt naar het middenveld teruggezakt. Lewis Hamilton gaat er vandoor. De enige vraag is, die auto is snel. Maar houden ze banden het dit keer ook vol? Want die auto vreet banden. Maar misschien dat het nu vanmiddag beter gaat. Je wil ook nog even weten hoe het met Guido van der Garde gaat? Ja, Guido van der Garde. Van de Garde moest uh, achteraan starten. Dat had nog te maken met een straf in de vorige Grand Prix... toen hij twee keer een uh, andere coureur van de baan tikte. Van de Garde is voorzichtig gestart. Rijdt achteraan, heeft nog geen rare dingen gedaan. Rijdt mee, net als iedereen, want we hebben nog geen uitvaller. Dankjewel Louis. We zijn straks bij je terug. Op weg met Radio Tour de France. Dimanche, 30 juin. Deze etappe Bastia ajaccio Oui passer ma station Radio Tour de France hop okay. 1 Oh là là <laughs> Uit 1976. Let's stick together. Brian Ferry. Precies een week geleden werd hij Nederlands kampioen. Toen kreeg hij het rood-wit-blauw omgehangen. Maar gisteren zagen we dat rood-wit-blauw in de berm liggen. Johnny Hogerland was gevallen voordat de finale begon. Jeroen Wielaert zocht hem op, zojuist voor de start... om te kijken hoe het fysiek met hem gaat. Ingepakt door het doek van een sponsor, Johnny Hogerland. Kan niet gekker worden, ja, ja. Ik, ik heb niet zo heel veel zin om er heel veel, heel veel romantische verhalen van te maken. Het is gewoon wat het is, ja. Shit happens. Wat gebeurde nou precies? Ik wilde Thomas en Wout naar voren rijden. en uh, Ik gaf eigenlijk zelfs nog een teken van jongens, pas op. Maar toen in eigenlijk verder stond er, uh, stond er spanning nog iets meer op de weg. En ja, ik, ik kon er gewoon niet meer langs. Dus, ja. Die dingen bollen ook op in de winter? Nee, dat was het niet eens... Was, ik, kreeg gewoon, uh, ik kreeg gewoon gelijk op de eerste uh, afrastering. Dus het was niet dat, ik, uh, over een, uh, dat er een vlag of zo of een spandoek in mijn wiel vloog. Ik reed gewoon volop. Dus. Het is wat gebeurt in de Tour de France. C'est tour, zegt hij altijd. Maar jij raakt geïrriteerd over wat er dan over jou rond wordt gebazuind. Zie je, het is Hoogland weer. Ik vind, mensen zeggen gewoon dingen die niet waar zijn. Dat ik als eerste ben gevallen is gewoon gelul. Want eh, vroem lag al in neutralisatie en eh, ik zou een van een BMC liggen. Dus dat is gewoon geen waar. En dan, ja, een beetje, een beetje triest. Maar ja, moet je ja, ja, voor de rest niet te veel van aantrekken. Ik kijk naar een uh, goed ingepakte linker elleboog. Je bent een harde. Kun je het hebben? Ja, ik kan het buigen. Dat is het belangrijkste. En ik... Uh, nu op dit moment heb ik niet zoveel pijn. Dus. Niet slecht voor de moraal, zoals het heet? Ja, ik liever uh, dat ik gewoon ongeschonden uit de eerste tappen kom, Maar ja, dat is gewoon niet zo. Dus uh, ja, nee, het is niet dat mijn moraal er slechter van wordt of zo. Nee. Dat zeg je nog met pret ogen tegen me. Ja, ja. Wat moet ik wel gaan doen? Al open jank omdat dat ik gevallen Maar ja, ik zal nog wel vaker vallen in de tour, ook. En ik zal heus niet de enige zijn. En je was het begin van het jaar al gevallen. En die hoge land... Komt steeds maar terug. Ja, dat hoort er een beetje bij. Ja. Als, je, als je gaat biljarten kun je niet vallen. En, uh, maar ja, als je fiets wel. Ja, zo is het nou en Met biljarten scoor jij minder bekendheid. Ja, dat weet je weet niet. Als je heel goed kan biljarten, misschien wel. Maar uh, ja. Dit is uh, mijn werk en uh, ja, dan uh, hoort het er schijnbaar toch bij. Jouw werk is misschien ook een kopgroepje opzoeken? Ja, maar eens kijken ook mijn voelen. Ze zei eigenlijk van de ploeg, doe maar rustig aan de komende dagen. Maar ja, als ik me goed voel, dan probeer ik toch wel mee te glippen. Maar ik weet niet hoe ik me ga voelen. Doe dan nou maar gewoon wat je niet laten kan. Maar dat doe ik toch altijd. Ja, Gio, Johnny was niet de enige die tegen het asfalt ging gisteren. Mart Smeet zou zeggen het was mesh. Ja, <laughs> hoe, hoe gaat het met de slachtoffers? Ja, veldhospitale helikopters. Nou, zo erg was het gelukkig ook alweer niet. Maar ja, de slachtoffers. Tony Martin, natuurlijk het voornaamste slachtoffer. Gisteren meteen na de finish op een brancard met een neckbrace. werd hij in de richting van het ziekenhuis vervoerd. Ja, dan denk je toch meteen einde toe voor zo iemand. Toen waren de geruchten ook dat hij een sleutelbeen zou hebben gebroken. de wereldkampioen tijdrijden. Maar uiteindelijk viel het mee. Voor zover je kunt spreken van uh, meevallen. Een lichte hersenschudding. Ik ben benieuwd hoe hij daarmee verder kan rijden. Zeker in deze toch wel warme omstandigheden. Want ja laten we eerlijk zeggen de kop wordt vanzelf een beetje wazig op het moment dat je bergop moet rijden met dit weer. En als je dan ook nog een lichte hersenschudding hebt, nou dan uh, gaat het helemaal niet echt goed. Uh, Tony Maarten, dus lichte hersenschudding, een uh, gekneusde long. Jawel, ook daar is hij hard op gevallen. En ik zag hem zojuist in beeld en dan zie je ook dat zijn linkerkant behoorlijk is ingepakt. Dat uh, de arm, de elleboog uh, is ingepakt. Ik zag nog een beetje een uh, doorloopspoor van, uh, nou ja, laten we zeggen bloedresten op zijn rug. Onder zijn shirt kon je dat zien doorschijnen. Dus dat zag er allemaal niet geweldig uit. Philippe Gilbert trouwens, die nu lekker rijdt. Ja, wat is er aan de hand? Nee, hij zet... Zadelrecht. Dat is een beetje slordig hoor. Als de zadel niet goed staat voordat je aan de etappe gaat beginnen. Maar dat wordt in ieder geval aangesleuteld. Maar die heeft zijn hele linkerbeen in het verband zitten. Uh, Sagan natuurlijk gevallen op zijn rug. Uh, die had schaafwonden, Contador gevallen. Ja, het is inderdaad wel een soort veldhospitaal. En dan heb je het ook nog over de mannen die gevallen zijn. En eigenlijk mazzel hebben gehad. Zoals Bouke Mollema. Want die ging raken links langs een lantaarnpaal. En dat had meteen einde toer kunnen zijn voor de Nederlandse toerhoop in het uh, klassement. Maar goed, Mollema op de fiets dus van Bram Tankink... kwam hij uiteindelijk over de finish. En gelukkig werd iedereen in dezelfde tijd genoteerd. Dus uh, de schade valt uiteindelijk wel mee. Wel een boze reactie van Mark Cavendish. Want hij zegt, uh, bij iedereen is de tijd keurig op nul gezet. Dat betekent dat uh, iedereen op dezelfde plek eigenlijk staat in het klassement. Behalve natuurlijk uh, op de volgorde die, die, die verschilt. Maar er zijn geen tijdverschillen. Dat hadden ze ook met het puntenklassement moeten doen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dat betekent dus dat Cavendish... Kevin... Is meteen al een straatlengte achterstand heeft in het puntenklassement. Vandaar zijn boosheid. Radio a. Heel veel romantische half van de maag. Het is dus gewoon van de wees, ja. Shit hebben I see someone's cycling skills have not improved. Johnny. Baby past the aspirin, something's got But man, oh man.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 Liquid Lunch. Ja, het publiek op uh, Silverstone stond op de banken... voor de leider in de Grote Prijs van Groot-Brittannië, Lewis Hamilton. Maar, Louis Dekker, nu is het een beetje stil geworden. Ja, ze staan allemaal met hun hand voor de mond. Want wat gebeurt er op volle snelheid? Klapband Lewis Hamilton, niet een lekke band. Nee, echt op volle snelheid knalt die Pirelli uit elkaar. Hij houdt de auto wel op de baan... maar heeft denk ik drie kwart van het circuit met drie wielen moeten afleggen. En zakt helemaal terug, heeft inmiddels een pitstop gemaakt... En rijdt inmiddels in de buurt van Guido van der Garde. Net ervoor, net erachter. Dat kan ik niet zien. Maar Hamilton's race is voor het grootste deel voorbij. Hij was op koers om te gaan winnen. En nu moet hij helemaal van achteren proberen weer... een beetje in de buurt te komen van het podium. En wie profiteert, dat is die man die al zo dominant is het hele seizoen. De Duitser, de drievoudige wereldkampioen, Sebastian Vettel. Dan gaan we naar Duitsland, naar de grote prijs van Aken voor de paarden. Uh, we volgen die paarden vandaag. De strijd bij de springruiters is net begonnen, Ed van der Bent. Uh, maar de kuur voor de Grand Prix dressuur is al afgelopen. Wie is daar met de winst vandoor gegaan? Ja, goedemiddag, Dionne. Ja, niet helemaal verrassend uh, ging die winst naar Helen Lange-Hannenberg... met Damon Hill met 85,300 als percentage in die kuur. Zij ontroonde een paar weken geleden in uh, Gothenburg Adelinde Cornelissen... met Parsifal als titelverdedigste in die wereldberker. En uh, de tweede plaats is voor Isabel Wert met Don, Don Johnson, 82,075. En derde de Deense Nathalie Toezijn Wietkenstein met meer met 80,900. Ja, eigenlijk een, een, een te verwaarloze Nederlandse deelname hier bij deze dressuurwedstrijden deze week. Want alle zeg ruiters maar, waarvan we gewend zijn... dat die bij kampioenschappen worden afgevaardigd... Adelinde Cornelissen, Edward Gaal, Aki van Grunz, Van Hans-Peter Minderhout... wel, die starten niet in de belangrijkste wedstrijd hier... of helemaal niet, zoals Parsifal van Adelinde Cornelissen... die is nog herstellende van een blessure. En eh, vandaar dat we hier een, een ja, aangepast Nederlands team hebben gehad. En dat heeft overigens... behaalde die de vijfde plaats in de landenwedstrijd. Het beste resultaat erin was van Danielle Heikoop... een leerling van Aki van met Kingsley Ciro. En we zien haar weliswaar met 10 punten achter op de winnares vanmiddag. zien we Danielle met 75.100 als beste Nederlandse deelnemer. Redaan toch om te onthouden. En de volgende editie van Aken zullen we er ongetwijfeld weer op volle sterkte bij zijn. De overwinning in de landenwedstrijd ging, ging trouwens eh, naar Duitsland eh, en dan Denemarken en de Verenigde Staten. We hebben hier uh, overigens uh, nog wel een, een, een andere wedstrijd gewonnen. En dat is bij de vierspanrijders. Want de aken is niet alleen springen, dressuur, eventing, voltige. Maar ook uh, vierspanrijden, traditioneel. En daarin werden we toch uh, weer mooi uh, eerste. Na de afsluitende kegeltjesrijden. Het team bestaande uit de Ronde. Overigens prachtig tweede in de marathon gisteren. En uh, Theo Timmerman werd er in elfde. En wie teleurstelde was uh, IJsband Chardon. Hij heeft, uh, is met een aangepast panpaard hier naartoe Mogen komen zijn de paarden waarmee hij eigenlijk al die ja, wedstrijden de laatste jaren gewonnen heeft, vele kampioenschappen. Uh, dat span heeft hij momenteel niet gebruiksklaar. zou je kunnen zeggen. Dat geldt wel voor ronde want die won eerder dit jaar. Won hij de indoor wedstrijden serie, de wereldbeker, ja. op een prachtige wijze. En hij is van Schadonders, elf keer winnaar hier tussen 1987 en 2008. Die moest hij eer toch laten, individueel gezien, aan Boyd Excel. De man die voor de vijfde, achter heeft, volgende keer hier Ake hij is ook de huidige wereldkampioen en koesterronde. Prachtig op de tweede plaats in het eventueel klassement. En Theo Timmerman als vijfde en IJsmarad-Jadon dan zevende. En dan gaan we ons richten op de klapper hier. Met drievoudige drievoudige prijzengeld ten opzichte van het vorig jaar. Er is een concurrentiestrijd tussen een aantal horlogemerken. En er is vanmiddag 1 miljoen euro prijzengeld. Waarvan 330.000 voor de winnaar. En er gaan 40 ruiters naar op jacht in de eerste ronde. De beste 18 mogen dan starten in de tweede omloop. Voor Nederland, Michael van der Vleuten met ver. Die het paard dat uh, niet goed genoeg was, uh, niet fit genoeg uh, donderdag voor de landenwedstrijd. Uh, die Nederland uh, heel verrassend, maar heel mooi winnend wist af te sluiten. De andere leden van het kwartet uh, zien we terugkeren vanmiddag. Leon Thijssen, uh, Harry Smolders, Mark Houtsager en Gerco Scheuder. Een mooie strijd dus nog te gaan de komende uren. We gaan weer naar de koers, naar de tweede etappe in deze ronde van Frankrijk. Gio Lippens, Lars Boom. Ja, net als gisteren op kop. Net als gisteren op kop. En net als gisteren pakt hij ook de volle punten in de tussensprint die vandaag heel erg vroeg in het parcours ligt. Hij pakt de punten. Voor de groene trui bij de 20 punten die hij gisteren ook al uh, verzamelde. Dat doet hij dus uh, knap Lars Boom. Voor uh, David Veilleux, dat is de Canadees van Europcar, En voor Bielka 3 van AGDR. En uh, Ruben Perez, de Spanjaard, die sprint er absoluut niet mee. Maar die zal wel zijn zin hebben gezet op het uh, bergklassement. Het klassement waar Boom gisteren natuurlijk eigenlijk voor in de ontsnapping zat. Hij wilde meteen de punten pakken voor dat klassement. In het allereerste klimmetje van deze ronde van Frankrijk. Een klimmetje van de vierde categorie. Maar hij had toch een beetje Buiten de Spanjaard Lobato gerekend die uiteindelijk met de bergtrui aan de haal ging. Die rijdt nu ook in die trui. En ik kijk nu naar een peloton dat uh, aardig op hol geslagen lijkt te zijn. De mannen van Cannondale die gaan nu weer tempo maken. Daar zit ook natuurlijk de ploeg van Argos Shimano bij. Want ook zij maken zich klaar voor die tussensprint. Want er zijn nog flink wat punten te halen voor de groene trui. Gisteren ging het om de zesde plek. Dat levert tien punten op. Nu gaat het om de vijfde plek, want er zijn vier koplopers. En dat levert elf punten op. En dan zullen we ongetwijfeld kijken wat er gebeurde. Kilometer zijn ze nu verwijderd van die tussensprint. Dan kan ik kan even vertellen hoe de etappe zich ontspon vandaag. Want we zijn om vijf voor half twee vertrokken uit Bastia langs de kust. Mooi défilé, gele trui dus voor Marcel Kittel, de man van Argo simano En meteen al demarages. Een demarage van Lars Boom, Zep van Marken ook van de ploeg, De Belg goed in het voorjaar tweede in parijs Robert. Die probeerde het ook. Hij sprong weg, Jens Vogt sprong weg. Maar dat ging allemaal niet door. Totdat uiteindelijk de vier. Wegkwamen Kadri, Veilleux, Peres en Bomen. Nu gaan we eens even kijken naar het sprintje. Want we zitten in de laatste 300 meter. Het is Peter Sagan die het gaat opnemen tegen Marcel Kittel. Kittel die daar in het wiel zit. Het loopt een beetje op. Dan denk ik dat John Degenkolp zich daar toch met die sprint gaat bemoeien. Die trekt in ieder geval door. Maar dan komt Sagan eroverheen. En dan zien we ook nog, dacht ik, Boy van Poppel daar in de witte trui erachteraan rijden. Die probeert dan ook mee te komen. En dan kijken we. Het is toch gewoon André Greipel die daar, daar de punten pakt. Het doet er allemaal niet zoveel. Toe. Het zijn gewoon puntjes uh, die gesprokkeld worden door de mannen... die er gisteren in de finale niet bij zaten. Want Grijpel, gisteren misschien wel de veroorzaker van die massale valpartij. Want hij reed zonder ploegmaat, probeerde die langs het peloton te rijden. En hij raakte uiteindelijk het, uh, achter het voorwiel van Tony Maarten met een manoeuvre. Maarten ging dus hard onderuit. Grijpel was meteen kansloos, want zijn versnellingsapparaat was kapot. Maar Grijpel pakte hier in elk geval wel de elf puntjes in die tussensprint. Voorlopig nog die vier koplopers. De rust in het peloton een keer terug. De voorsprong is wel teruggelopen naar 2.25. De Nederlandse volleyballers hebben ook de tweede wedstrijd in de World League... in Zuid-Korea gewonnen. Het team van bondscoach Edwin Benne was met 3-1 te sterk voor de Koreanen. Edwin Benne, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, gefeliciteerd als eerste natuurlijk. Uh, net zoals gisteren uh, met 3-1 gewonnen van de Koreanen. Was het ook een vergelijkbare wedstrijd? Um, het was niet helemaal vergelijkbaar. Natuurlijk wel de uitslag. Maar um, wij hebben vandaag de eerste twee sets uh, gedomineerd op het veld. En kregen vanaf de derde set uh, toch wat meer problemen. en uh, De Koreanen die hebben ja, de hele wedstrijd door uh, ongelooflijk gevochten. En uh, een goed niveau neergezet. Dus we zijn eigenlijk niet, uh, niet van z'n los gekomen. En dat was gisteren eigenlijk uh, wat sneller het geval. Vanaf de derde set gisteren uh, hebben we afstand kunnen nemen. Ja, Lieden jullie ja. de, de Koreanen te veel in het spel komen? Nou, ja, dat kan ik niet zeggen. Kijk, uh, dat is te, een te makkelijke voorstelling. Uh, het is nogal heel gecompenseerd, uh, heel veel uh, schaakwerk uh, wat op het veld gebeurt. En uh, tactische, uh, tactische zetten die uh, heen en weer... Uh, Gedaan worden. Dus uh, dat is altijd heel, heel erg zoeken. En uh, je moet uh, op een heel hoog niveau spelen tegen deze jongens om, uh, om die punten te kunnen blijven maken. Dus we hebben op een gegeven moment zijn we zelf wat uh, geslapt in de derde set. We hebben we met name in, uh, in de passing uh, iets te veel fouten gemaakt, uh, waardoor we niet uh, tot score kwamen. Ja. Uh, wat, wat haal je er als bondscoach uit? Want jullie zijn met een ontzettend belangrijke reeks bezig in die World League. Op weg hopelijk naar de finale ronde in, uh, in de World League. Wat, wat kun jij met deze wedstrijden uh, richting de volgende twee tegen Finland? Mm -hmm. Ja, nou goed, wij zijn, uh, dit zijn uh, tien wedstrijden uh, op rij, vijf uh, weekenden. We zitten nu op acht wedstrijden. We zien uh, bij ons een ontwikkeling dat wij, uh, dat wij echt steeds beter gaan spelen, uh, steeds vaster worden. Beter ingespeeld, we zien ook dat we minder fouten maken. Uh, ja, ons niveau uh, is, is gewoon goed en wordt steeds beter. En die hele ontwikkeling uh, voor, uh, voor deze ploeg, die deels uh, heel erg jong is... en de eerste ervaringen hij uh, überhaupt heeft, uh, uh, bijvoorbeeld uh, in het Oosten te spelen... of, of met dit soort tegenstanders, in de World en Deze ervaringen zijn natuurlijk van onschatbare waarde in onze ontwikkeling. Want uiteindelijk gaat het erom dat wij ons uh, straks op het EK zelfs, uh, uh, dat we daar goed zijn. En... Uh, ja, dat neemt niet weg dat we ook Nu Wiltik uh, de prestaties wil neerzetten. Maar ja, de EK is voor ons wel erg belangrijk. Volgende week Finland, het laatste weekend. Ja, dan moet het gebeuren. Uiteindelijk komt het nu op neer. Uh, als we daar die twee wedstrijden weten te winnen, dan zullen we ook inderdaad die finale spelen. En dat is, uh, dat is wel een, uh, een ontzettende bonen, een grote bonengrond. Ja, tegen Finland, ja, het is, is, er moet gewonnen worden. Moet en dan het liefst ook ja. geen set verliezen. Ja, dat komt erop neer. Ja. Geen punten verliezen. Ik denk dat we de, de volle zes punten nodig hebben. Twee keer drie. En uh, ja, dat zo, daar gaan we ook, uh, ons ook op richten en op voorbereiden. Ik denk dat uh, dat is iets uh, wat wel heel duidelijk en ook heel prettig is. We hebben dat eerder gedaan vorig jaar, de EK-kwalificatie. Dus dit team uh, straalt nu alweer heel veel vertrouwen uit uh, richting Finland. En uh, we zijn er nu alweer heel erg mee bezig om... Uh, ja dat ook te gaan waarmaken ja, in, de, in, in de wetenschap dat het ook, dat het ook een extraatje is. Oké, okay. Edwin Benne, uh, heel veel succes de komende, uh, het komende weekend. De wedstrijden tegen Finland. Dank je wel. We gaan snel weer naar Aken, want de springruiters zijn bezig. De grote prijs van Aken. Ed van der Bent, Michael van der Vleut is geweest. Die is geweest met zijn paard die bij hij lid was van het zilveren team van de Olympische Spelen. En uh, hij deed het eigenlijk best wel goed. Alleen op het derde element van de driesprong, uh, daar werd een balk afgeworpen. En nog een tijdfout betekent vijf strafpunten. Maar het was uh, niet onverdienstelijk om te zien. En er is tot nu toe in het over dit zware parcours maar één foutloze combinatie. Bisi Madden. Ze deed uh, de wedstrijd winnen in 2007. Maar goed, ze is ook de nummer vier van de wereldralkrijst. En dan nog even naar Louis Dekker, naar het circuit van Silverstone. Krijgt Louis Hamilton het voor elkaar om wat meer naar voren te rijden? Ja, dat gaat vanzelf gebeuren zo, want het regent hier klapbanden. En hij had de primeur, hij had de eerste, maar Massa daarna ook de Ferrari-coureur. En net Jean-Éric Vernier, alle drie op topsnelheid. Die Pirelli's exploderen op topsnelheid. En dat heeft zoveel schade aangericht dat vliegt van die auto's af, dat inmiddels de safety car de wedstrijd neutraliseert. En alles een beetje op halve snelheid erachteraan gaat. Sebastian Vettel leidt nog, maar het draait maar om één vraag. Hou die banden heel, maar ze lijken er helemaal geen invloed op te hebben. Dit is Radio 1. Het is uh, half drie, tijd voor het nieuws. Gert Lief.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 A 27 vanuit Breda naar Gorkem, bij Werkendam nog 7 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Met na een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, bij Bavel 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de N57 van Ouddorp naar Rotterdam, bij goede reden, 3 kilometer. Zadio,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 Vais elle a, vais laisser faire? elle l'a, mais laissé faire, qu'il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était autant temps où Bruxelles rêvait, c'était autant du cinéma muet, c'était autant temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles, Bruxelles, sous les lampions de la place Saint-Justine, chantaient les hommes, les femmes en grinoline, sous les lampions, dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en chibus, Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y a mon grand-père, il y a ma grand-mère, il a tant la guerre, elle a...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 De tour artiest van deze dag, Jacques Brel. U hoort hem nog een paar keer vandaag. Dit was Brussel. Gio, nog uh, 114 kilometer te gaan ongeveer met beklimmingen. Hoe zwaar is het eigenlijk vandaag? Ja, het is moeilijk in te schatten, Dionne. Uh, we hebben het gisteren gereden met de auto. Uh, op de fiets voel je dat beter natuurlijk. Maar op het moment dat je dan bij die beklimmingen komt... vooral uh, het hoogste stuk eigenlijk van het parcours zit een beetje in het midden van de etappe. Hoewel, iets voorbij het midden. Op kilometer 95 en een half, dan komen ze op het allerhoogste punt. De Col de Vizzavona. En die is 1163 meter hoog. Dat klinkt toch al heel aardig. Maar die beklimming... Die die loopt wel hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Aan de andere kant, je weet het niet wat er gebeurt als de ploegen die denken kans te maken om de rest los te rijden. Bijvoorbeeld Katusha met Joaquin Rodriguez. Als die bijvoorbeeld flink hard gaan rijden, denk aan Sky met Christopher Froome. Wie weet komt dat door, die we net al op de eerste rijen zagen zitten met al zijn ploeggenoten om zich heen. Ja, als die mannen hard gaan rijden, dan is er geen houden meer aan. En dan gaan al die sprinters gaan eraf. En ook de sprinters waarvan we eigenlijk altijd denken dat ze toch nog wel redelijke benenberg op hebben zoals Peter Sagan waar toch heel veel uh, tourpoeltjes, heel veel uh, laten we zeggen boekmakers uh, ja hun geld op hebben gezet want die denken dat hij deze etappe wel gaat uh, overleven we krijgen overigens vlak voor Ajaccio, dat is een kilometer of uh, 12 voor de finish krijgen we nog een koetje van de derde categorie de coach du salario die is gemiddeld 8,9 procent maar er zit een stuk in van 15 procent en dat, dat heb ik inmiddels begrepen van mijn Vlaamse collega's dat is echt eventjes een uh, kuiten bijter een, ja dat, dat breek je de Benen op op het moment dat je daar hard naar boven wil rijden. En daar zou het wel eens kunnen gebeuren dat iemand als Joaquin Rodriguez probeert weg te springen uit de groep die er dan nog is. Dus het is een beetje moeilijk te voorspellen. Het kan zomaar een groep zijn, een uitgedunde groep, die aan de finale gaat beginnen van deze etappe. Maar we zouden ook zomaar eens een keer een groot peloton kunnen krijgen, omdat nadat ze de top van de Col de Visovona hebben bereikt, dan krijgen ze toch ook nog wel echt een hele lange afdaling. Ik denk wel een kilometer of 50, zo'n beetje, totdat ze uiteindelijk aan dat klimmetje van die derde categorie zijn. En er kunnen heel veel renners terugkomen. Want die afdaling, die ligt er echt heel mooi bij. Daar kan hard gereden worden. Het lijkt wel een soort snelweg eigenlijk, maar dan wel twee baans. Daar kan dus hard gereden worden. Op dit moment trouwens zien we Albert Timmer op kop rijden van het peloton. Roy Curvers hebben we daar ook in de buurt gezien. En Timmer, ja, ze werken een beetje samen met de ploegen van mannen... die denken nog een kans te maken. Ik zie daar een van de ploeggenoten van Sagan. Ik zie een ploegenoot van Greipel. Ik zie een ploegenoot van Cavendish. Geeft wel aan dat de sprinters toch nog... iets het idee hebben dat ze misschien wel kans maken in deze etappe. En zij proberen de achterstand van het peloton op de kopgroep niet al te groot te maken. Drie minuten en 16 seconden is het op dit moment. Terwijl we ook zojuist, dat was wel aardig, hadden we nog een mannetje tussen. Tussen de kopgroep en het peloton. Julien Simon van die kleine Soja sun formatie. Wildcard in deze tour. Simon kwam niet bij de kopgroep en toen dacht de ploegleiding ineens... hé, hey, wacht eens even, dat gebeurde vorig jaar ook met een renner van Saxo. Ik dacht dat het Morkov was, die probeerde aan te sluiten bij een kopgroepje. En toen is de hele ploeg van Saxo kei en keihard op kop gaan rijden van het peloton. Zo van, als de kopgroep onze man er niet bij laat komen... dan zorgen we ervoor dat de kopgroep dadelijk ook eh, teniet gedaan is. Dat deed eh, Sojasun, maar ja, ze werden een beetje gepiepeld... want die ploeg heeft niet veel te vertellen in het peloton. Sepp van Marken kwam daarnaast rijden, anderen kwamen daarnaast rijden... en ze hebben ze uiteindelijk zover gekregen... Dat... Dat zijn achtervolging staakte. Dus is er rust. 3 minuten en 18, dat is het nu al een tijdje. 111 kilometer nog te fietsen. De safety car op Silverstone. Alles schuift weer in elkaar. Grote probleem, Louis Dekker. De banden. Ja, en het hele jaar is er al zoveel te doen om de banden. Maar nog nooit zoveel als vandaag. Want banden die op volle snelheid uit elkaar knallen. En vervolgens uh, ja, eigenlijk alle kanten opschieten. Ja, die safety car komt er niet vanwege die lekker band hoor. Maar een band die explodeert, richt schade aan. Die, die lappen, die knallen tegen die auto's aan en vernietigen onderdelen. In het laatste geval van de Toro Rosso van jean éric Vernier. De Derde in de rij met de klapband. Er zijn zoveel stukjes van die auto afgebroken. En als dat gebeurt met 280 km per uur, dan blijft het ook niet allemaal netjes naast elkaar liggen. Dus we hebben een primeur in Silverstone. Alles rijdt achter de safety car. Dat is één. Maar we hebben ook vrachtwagens op het circuit. Want dit is met handen niet meer op te ruimen. Het circuit wordt schoongeveegd. We rijden al zeker een minuut of 7-8 achter de safety car. Aanvankelijk was het idee dat zal toch niet zo lang duren. Nou, vooralsnog heb ik het idee dat we nog een 10 minuten zo doorgaan. En Sebastian Vettel, die vindt het allemaal wel best. Want die rijdt aan de leiding. Er is er nog één die een heel klein beetje profiteert. Dat was de verliezer van, van pakweg uh, het eerste kwartier. De leider op dat moment, Lewis Hamilton. De eerste klapband, weet je nog. Uh, hij heeft nu geprofiteerd van die safety car. Want hij heeft nu de mogelijkheid gehad de schade weer te beperken. Hij is aangesloten. Hij is ook een paar mensen voorbij gegaan. De Engelse held rijdt op dit moment veertiende. En kan met een beetje mazzel zich weer naar voren gaan knokken. Maar ja... Er moet toch iets in de hoofden van die coureurs spelen. Want drie klapbanden binnen 20 minuten op volle snelheid. En teambazen die zeggen, jongens, hou je linker achterband in de gaten. Want het is ook nog eens drie keer dezelfde band. Tja, het is een beetje de gouden verzoeken. En eigenlijk, de statistiek erop leggend, weet je bijna zeker dat er de komend uur nog een paar keer zullen gaan. En dan is het de vraag, houden die coureurs de zaak in de hand? Of gaan er echt grote ongelukken gebeuren? We zullen zien, voorlopig, alles nog steeds op halve snelheid. Vettel leidt. Van der Garde hobbelt achteraan op dezelfde snelheid. Ook in een rondje van 2,43. Net als Vettel. Een minuut, een dikke minuut laat, lang, ze doen er een dikke minuut langer over dan normaal achter die safety car. En Van de Garde rijdt 21ste. En dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. Would ever care for me, Roseanne? Luc Ikink en ik zaten net te bedenken hoe vaak we dit nummer in ons leven al hebben gehoord. Honderden keren, ja. denken wij. Komt 500 keer, denk 500 ik. 500 keer. Het was uh, Brozenna van Toto. Du Luc -ik -ik. Dionne, weet jij wie er gisteren echt een roddag had? Oh ja, ik ken er wel een paar. Nou, de buschauffeur. Oh, Dat ja. ja. Ja, ja, ja. Zo rij je lekker anoniem rond in de tour met een vette bus onder je billen. En zo gaat je ongelukje, inclusief facepalm, in gifvorm rond op Twitter. Fantastisch, allemaal leuke plaatjes. van die man die dan zijn handen voor zijn hoofd slaat. Lachen, gieren en brullen gisteren om die voor buschauffeur. Hartstikke zielig natuurlijk. En vandaar een kleine bloemlezing. Uh, hey. De leukste grapjes over de buschauffeur. Pierre Papa vraagt zich af of die buschauffeur toevallig Epo heeft gebruikt. Jordi van de bovenkant denkt dat de buschauffeur een eindstreep door zijn carrière kan zetten. En iemand anders zegt, spot toch niet zo met die buschauffeur. Straks gaat die arme man er helemaal onderdoor. Lorenz Haverans heeft van idee dat er één buschauffeur is die deze Tour een kleiner deel van het de prijzengeld krijgt dan normaal. En Michael Vingeling die vraagt op zijn Twitter af wie deze buschauffeur eigenlijk in zijn tourpool toer had zitten. Mirjam de Graaf is razend benieuwd wie zijn accreditatie kwijtraakt. De verkeersregelaar, de buschauffeur of de parcoursbouwer. En Tom Egberts voelt de bui al hangen en tweet... graag een interview met de buschauffeur. De onderste steen moet boven. <racht> Tom Kloosterman heeft een heel rijtje geintjes. Leuk zijn ze ook. Buschauffeur door het lint. Eindstreek door zijn carrière. De tour is begonnen. Het dak kan eraf. Dave vraagt zich af wat de tijd van de buschauffeur was. En Stijn Vlamink heeft zijn eigen tourflitsje. Michael Kittle moet naar de dopingcontrole. En de buschauffeur moet naar de alcoholcontrole. Een vacaturesite haakt in op Twitter. Die buschauffeur kan ook op zoek naar een nieuwe busbaan. En Ronald heeft een gerucht gehoord: namelijk dat Green Edge Paul als buschauffeur heeft gecontacteerd waren zo'n beetje de leukste van, uh, van Twitter. De renners dan, die zijn al uh, na een paar uur na de etappe van gisteren weer ingelogd op de Twitter-accountjes. Liewe Westra vond het een mooie etappe om bij warm te draaien. Jammer dat ze er altijd bij gaan liggen. Maar ja, ook dat is de Tour de France. Voor Johnny Hoogland is de Tour niet begonnen voordat hij met zijn fiets in een object is geslingerd. En deze Tour koos hij voor een spandoek, waardoor hij vandaag met 15 hechtingen rondrijdt. Maar, zo zegt hij op Twitter, ik kom er nog redelijk vanaf vergeleken met Tony Martin. En deze ochtend ook nog een nieuwe tweet van hem. Vanmorgen 20 minuten op de rollers gereden om te kijken hoe de benen voelden, finishing zal geen probleem zijn. Lars Boom die vat de boel even samen. Hij zegt etappe 2 staat voor de deur. De eerste was een mooie met boeiende ontsnappingen... en een finale die alleen in de toeren kan voorkomen. En dan nog even over die Tony Martin. Die uh, wint de kreukelprijs en rijdt vandaag dus rond met een hersenschudding. vleeswonden, een gekneusde long, long en schaafhond. Een soort fietsend stuk Tartar is hij eigenlijk. Mona tweet dat Tony Martin goed heeft geslapen. Nou zegt ze, dat heb je nou eenmaal als je een hersenschudding hebt. Ze is eigenlijk meer verbaasd dat hij überhaupt wakker is geworden. Richard Hunter ziet een klein voordeel... want hij hoeft zich tot al dat verband... in ieder van niet meer insmeren. Shirley is geschokt. Oh my god, zegt ze: is dat bloed dat door de trui van Tony Martin heen komt? Ja, hoorden we Guillaume net al zeggen. En ah, iedereen krijgt via Twitter ook de groetjes van Andy Schlek. Hij zegt: Nou, ik hoop dat iedereen goed uit de crash is gekomen en het allerbeste voor Tony Martin. Straks meer. Dat is, dat is heel collega. Ja, ja toch? Zalig van hem, hè? Vriendelijke ja, vriendelijke jongen is het. Straks meer tweets to tour. Merci. Ma da vodka, vichita, va bene. Si tu la parla, mi è già americano. Quando s'appalla, mola sotto luna. Come da vena in gabbia di I Love You. Tu. zomer Van 2010. We know speak Americano. Jolanda be versus D-Cup. Geo-lippen, situatie: kopgroep, peloton. Zit daar nog wat beweging in? Ja, er zit wel weer wat beweging in, want uh, de, het verschil tussen de kopgroep en de peloton wordt weer wat minder. 2 minuten 21 is het laatst gemelde verschil. En uh, ja, het betekent toch dat het peloton er niet helemaal gerust op is met deze kopgroep. Ik denk uh, daar meteen aan de laatste uh, grote overwinning. Nou nee, dat is niet helemaal waar hoor, maar de enige etappezege van Lars Boom in een grote ronde... Dat was in de ronde van Spanje een aantal jaren geleden. In 2009 was dat, etappe nummer 15. En toen gingen ze naar Cordoba. En toen zat hij in een kopgroepje met een paar Spanjaarden. Toen zat er ook nog een klimmetje in de slotfase, vijf kilometer lang. En iedereen dacht, ah, die boom die wordt er wel afgereden. Maar toen won hij de etappe. En ik denk dat ze nu toch wel iets meer rekening houden met Lars Boom. Dat ze ook denken, van ja, we moeten hem gewoon niet te ver laten rijden. Want op het moment dat de finale eenmaal aanbreekt en hij rijdt nog op kop... dan hebben we een kwaaie aan hem. Vandaar dus dat dat verschil... Uh, in de gaten wordt gehouden. Over Boom gesproken trouwens, door die sprint van zojuist. Hij won de tweede tussensprint alweer in deze Tour. Beide tussensprints, die van gisteren en die van vandaag, heeft hij dus gewonnen. Dat levert hem 40 punten op. Daarmee staat hij op dit moment 7 punten verwijderd van de groene trui van Marcel Kittel. En 1 puntje verwijderd van de nummer 2 in dat klassement. Dat is de Noor Christophe uit de ploeg van Katusha. Dat betekent dus dat Boom daar goede zaken in doet. Maar ja, dan denk je, dan zou hij tot aan de finish moeten kunnen doen. Doorrijden met deze kopgroep. Dan pakt hij gewoon vanavond het groen. Maar dat zie ik toch niet zomaar gebeuren hoor. 2 minuten 20 met nog 103 kilometer te rijden. Met de echte klimmetjes nog in de aantocht. Nee, dan denk ik dat deze kopgroep toch geen lang leven beschoren is. Eerste uur trouwens. In een ongelooflijk hoog tempo gereden voor zo'n etappe. 45,6 kilometer per uur. Dat wordt echt stevig doorgereden door zowel de kopgroep als het peloton. Je ziet aan de kopgroep op dit moment. Dat de weg licht omhoog gaat. Dat het allemaal een beetje begint te stijgen. We we weten dat van gisteren, van onze verkenning. Maar we konden niet anders, want we sliepen bij de finish in de buurt. Dus we moesten wel van Bastia naar Ajaccio. Maar gisteren zagen we dat al, dat het voortdurend gluiperig bergop reed. En hé, hey, wie is daar? Daar is Johnny. Met verband om de arm. Johnny op kop van het peloton. Wie weet, misschien is hij wel wat van plan straks. Want dat weten we van. Dat hebben we eerder gezien in de Vuelta, in de Giro. Johnny die kan dat best wel, hoor. Aardig bergop rijden. Als hij zijn zinnen erop zet vandaag, dan zou hij zomaar in een tweede ontsnapping kunnen zitten. En nu het toch over Johnny... Johnny Hogeland en Vacans hebben. We gaan eens contact zoeken met een ploegleider in de koers. En vandaag maken we contact met Jean-Paul van Poppel. Goedemiddag, Jean-Paul. Goedemiddag. Uh, ploegleider Hi, van uh, Vacans Soleil. trotse vader ook. Dat moet ik er nu even bij zeggen. Uh, trotse vader van een witte truidrager, hè? Ja, dat is heel mooi. Hij uh, staat natuurlijk uh, niet eerst in het placement. Dat is Marcel Kittel. Ja. Maar hij staat nu twee, maar hij is, uh, hij is wel gebrand op die, uh, op die trui. Daar heeft niet echt op staan. Dat was uh, een beetje een doelstelling ook. Maar dat is niet gemakkelijk. Nee, hij is 19 jaar, hij op. maakt zijn debuut in, in de Tour. Maar staat het hem wel, die, die witte trui? Ja, hij vindt zelf ook van wel. Dus, uh, maar Groen vindt hij nog mooier. Kijk. Hij heeft je uh, zojuist al meegesprint voor de punten. En uh, ja... Hij gaat gewoon alles uit de kast halen de komende dagen. Zijn vader vond groen ook heel mooi, hè? Ja, absoluut. In 1987 won je zelf de groene trui. Nu heb je dus twee zoons onder je hoede in de ronde dit jaar, Boy en Danny. Um, hoe hebben jullie gisteren de derde plaats van Danny gevierd in de ploeg? Nou, we waren natuurlijk ontzettend opgetogen ervan. Uh, mooie derde plaats. Ook gezien zijn, zijn eerste World Tour-wedstrijd, die hij eigenlijk doet. En bovenop hadden we ook nog het tour Dus de jongens mochten vandaag met gele helmen vertrekken. Dus uh, de spirit is wel goed in het team. Ja, uh, en we hebben al eerder begrepen dat het met Johnny Hogerland uh, nou, redelijk goed gaat. Hè? Fysiek is hij er weer uh, goed aan toe. Met, ondanks al die hechtingen in zijn elleboog. Uh, Gio zei net, we zagen hem eventjes uh, voor aan het peloton. Wat is het plan vandaag? Ja, goed, we, we, hebben, we hebben niemand meegestuurd in ontsnapping, omdat we denken dat, uh, dat we er overeen kunnen komen met onze sprinters en dat het weinig zin heeft om uh, mee te gaan. Uh, ja, Probeer het toch weer uh, per massasprint te gokken en misschien, uh, wat we op hoop is dat uh, Kittel die, uh, die bergen niet meer overraakt, maar dat, moet je, dat moeten we afwachten. En dan zullen er natuurlijk nog altijd uh, kandidaten zijn zoals Sagan die daar uh, heel makkelijk over komt. Maar ja, wij gaan gewoon kijken in hoever uh, we kunnen komen. Ja. Hoe zwaar zijn die, die beklimmingen van vandaag voor jouw jongens? Ja, goed, het is uh, twee van derde. Of drie van derde uiteindelijk. En, uh, maar zijn derde en een tweede erachteraan. Daar zit uh, het lastigheidsgraad. En in de finale krijgen we nog een derde categorie. Ja, dat, dat moeten ze net aankunnen, onze, onze sprinters. Dus uh, wij rekenen wel op dat uh, nu ook met die ontsnappingen vooruit dat de uh, peloton gecontroleerd wordt. En dat het uh, iets makkelijker overrijden zal. Maar ik denk ook dat Cannondale straks de proef van uh, Sagan, die uh, zal zeker wat, uh, wat meer gang in het peloton proberen te krijgen. Op die tweede categorie, om uh, vanaf uh, Kittel te komen. En misschien nog een andere kandidaat. Maar we gaan dus zo niet uh, Johnny Hoogerland in een ontsnappingje zien? Ja, hij heeft al aangegeven dat hij uh, zichzelf wil testen. Hij heeft vanmorgen al op de rollers gereden. En uh, hij heeft ook aangegeven in de meeting uh, dat hij straks uh, zeker wil uh, proberen op die klimmetjes. Uh, om mee te gaan als uh, serieuze kandidaat de weg uh, proberen te rijden. Ik denk dat hij zich wel goed voelt, uh, ondanks die tien hechtingen die hij opgelopen heeft gisteren. Maar uh, ja, het is natuurlijk allemaal afwachten hoe, uh, hoe het zich verder uh, ontwikkelt. We gaan het afwachten en we houden het in de gaten. Hartelijk dank, ploegleider van Vakant Soleil, Jean-Paul van Poppel. Hoe is het met de safety car op het circuit van Silverstone? Los is, Louis Dekker. Die is weg al een heel tijdje. We rijden weer vol gas. En ik blijf toch een beetje dat akelige gevoel houden dat er nog meer op komst is. Want het kan toch niet waar zijn dat er drie klapbanden zijn in de eerste 20 minuten. En dat er daarna niks meer gebeurt. Maar voorlopig hebben alle coureurs te horen gekregen. Let op je achterbanden. Rij niet te veel over de kerbstones heen. Die rood-witte... Uh, markeringen van de bochten die zijn heel erg hoog. Daar kun je echt banden op stuk rijden. Niemand weet hoe het is gekomen. Maar feit is, die banden zijn kwetsbaar. Het gaat nu om heel houden. Dat heeft Sebastian Vettel heel goed begrepen. Hij leidt aan kop. Maar ook alle andere coureurs. De nummer 2 Rosberg, de nummer 3 Alonso. Iedereen volgt en iedereen rijdt 1, 2, 3 seconden langzamer dan een half uur geleden. Dus ik denk dat de coureurs het allemaal doorhebben. Dat het zaak is om geen rare dingen te doen. Geen extreme risico's te nemen. Guido van der Garde rijdt nog steeds wel achteraan. Dat is inmiddels de 21ste plek. Omdat Jean-Éric Vernier, dat was de meneer van de derde klapband... door te veel schade aan zijn bodemplaat... Is uitgevallen. En denk je dat Lewis Hamilton nog wat naar voren kan? Of is hij ook zo voorzichtig? Uh, iedereen is voorzichtig. Maar als jij je thuisrace wil winnen, ben je misschien iets minder voorzichtig. En Hamilton knokt zich naar voren. Heeft op dit moment P12, de twaalfde plek. Heeft nog een dik half uur de tijd om er in ieder geval een top-10 notering uit te slepen. Dus hij is op de goede weg. Dankjewel, Louis Dekker. We zijn ook in het volgende uur natuurlijk bij de grote prijs van Groot-Brittannië... op het circuit van Silverstone. We volgen de springruiters bij de grote prijs van Aken. En natuurlijk de tweede etappe in deze Tour de France. De honderdste Tour de France. Graag tot het volgende uur. A bientôt avec Radio Tour de France. Er staat een tafel onder een boom voor een oud boerenerf. Foto-toestel ligt erop. Naast de flessen wijn...